11 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Nederland en in Limburg is lokaal tot 10 centimeter sneeuw gevallen. De ANWB waarschuwt voor spiegelgladde wegen. Ook in België, in de regio Antwerpen en in het oosten van Vlaanderen is lokaal bijna 10 centimeter sneeuw gevallen. Ook daar wordt gewaarschuwd voor gladheid. Mensen wordt afgeraden de weg op te gaan. Het winterweer leek gevolgen te krijgen voor de wielerklassieker Gent Wevelgem, maar die gaat gewoon door. Gisteren werd al besloten om de koers vanwege het weer met 45 kilometer in te korten.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 De Pakistanse oud-president Musharraf is terug in Pakistan. Hij was president van 2001 tot 2008 en daarvoor was hij twee jaar premier. In 2009 koos Musharraf voor ballingschap in Londen en Dubai. De oud-president wil met zijn partij nu meedoen aan de parlementsverkiezingen op 11 mei. De Taliban hebben aangekondigd dat ze Musharraf zullen doden... En er loopt tegen hem in Pakistan een arrestatiebevel... omdat hij premier Benazir Bhutto niet voldoende zou hebben beveiligd. Maar dat bevel is voor ongeveer tien dagen opgeschort. De Formule 1-race in Maleisië is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. In de Grote Prijs van Maleisië eindigde hij vlak voor de Australiër Mark Webber. Vettel is de huidige wereldkampioen. Guido van der Garde finishte de weer. Hij werd vijftiende. Het weer... In het zuiden valt verspreid nog wat sneeuw. Later vandaag trekt die weg in het midden en het noorden af en toe zon. Middagtemperatuur iets boven het vriespunt. Met een vrij krachtige oostenwind die pas vannacht afneemt. Morgen vrij zonnig en droog en 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden is het plaatselijk glad door sneeuw. Pas daarom uw rijstijl aan.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 over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Michal Citroen. Ja, welkom terug in Tweede Uur. We praten zo met Niels Bonger en Floortje Tuinstra... over de verstripping van de vrede van Utrecht. En in het spoor terug hebben we een portret van couturier Max Heijmans. Maar we beginnen met de Johnson-tapes. Our friend, uh, the uh, Republican nominee, our California friend has been playing on outskirts with our en our friends both. He's been doing it through rather subterranean sources Ja, dat is de stem van president Johnson, de man die Kennedy opvolgt... En die zou worden opgevolgd door Nixon zelf. Hij wist van Kennedy en Nixon dat zij de gesprekken die in de Oval Office gevoerd werden, heimelijk opnamen. Maar dat hij het zelf ook deed was nieuws. En het levert weer een paar pikante feitjes op. We met de Amerikanist Hans Veldman. Goedemorgen, Hans. Heerlijk zeker hè? dat zoiets opduikt, of niet? Uh, het is wel spectaculair, ja. Uh, de, de, uit de banden spreekt dat Johnson heel erg op de hoogte was wat uh, uh, Nixon, Humphrey als een andere kandidaat of anderen deden binnen, maar ook buiten het uh, Witte Huis. En in afzonderlijke biografieën over de betrokkenen is wel gesuggereerd dat Johnson heel veel uh, wist van en dat hij waarschijnlijk afluisterde. Maar nu is het eigenlijk geformaliseerd naar buiten gekomen. Want is dit weer hetzelfde situatie? Dit is, zijn gewoon, um, hij kon gewoon de, de microfoons van Kennedy aanzetten in de Oval Office... en uh, heimelijk zijn gesprekken opnemen? Ja, nou, het gaat verder. Uh, Kennedy had inderdaad uh, uh, de banden geïnstalleerd in het Witte Huis... en uh, die, die uh, nam de gesprekken op als, uh, als eerste president. Johnson continueerde dat, maar uh, Johnson ging wel verder... En dat, uh, ja, dat, dat komt mondjes maar, maar uit deze banden naar voren, maar er blijft wel iets heel hard uh, uit. Ja, Johnson, uh, luistert niet alleen binnen het Witte Huis af, maar ook buiten het Witte Huis. Oh. Wat, wat deed hij dan ook buiten het Wit-Huis? Nou ja, zo, zoals je net, net. werd dat fragment getoond. waarin hij zei van de, de Republikeinse kandidaat. dus hij bedoelde Nixon. Ja. Ja, die heeft contact met de Zuid-Vietnamese regering. Uh, nou ja, je moet, het was 1968. en Johnson had een tijdelijke stopzetting van het bombardement op Vietnam uh, toegezegd. want hij wilde de Zuid- en Noord-Vietnamezen. aan de onderhandelingstafel hebben in Parijs. Uh, maar. Nixon, en dat was ook wel bekend, maar ook nog niet heel erg geformaliseerd. Achter schermen had contact met de Zuid-Vietnamezen. En die zei hen: Je kan beter niet naar Parijs gaan, om het uit te zeggen. Je kan beter even wachten tot er verkiezingen zijn geweest. Want dan ben ik president, en dan kan je met mij wellicht over een betere vredeovereenkomst onderhandelen. Dat wil zeggen dat het een bevestiging van het vermoeden dat Nixon de vredesonderhandelingen tussen Noord- en Zuid-Vietnam heeft gesaboteerd. Alleen om zelf aan de macht te komen? Een van de banden staat ook en scheelt Jonssen ook uh, uh, van, uh, want hij was op de hoogte dat Nixon dat aan het doen was. Hij zegt, uh, Nixon is een uh, groot verrader, een landverrader. Uh, hij heeft uh, het lot van de natie in de waarschouw gezet. En uh, hij is er erg, uh, erg onstemd over om het uh, zacht uit te drukken. Maar ja, Johnson kon dat niet naar buiten brengen. Dit, in 1968. Omdat hij het allemaal heimelijk... Ja, want dan zou het duidelijk zijn geweest... dat hij zelf ook die, uh, die opnames uh, aan het maken was of liet, uh, liet maken. Dus vandaar dat uh, hij dat uh, niet aan het buiten heeft gebracht. En heeft hij wel uh, uh, niks in de uh, persoon geïnformeerd. Dat hij op de hoogte was van het feit dat... Uh, uh ik met dit soort acties bezig was. Maar Nixon wist dat hij toch zijn mond moest houden, dus hij ging er... Uh... Hey, Kennedy gebruikte uh, het, het opnemen van gesprekken rond de, rond de crisis, de varkensbaai... eigenlijk uh, om de geschiedenis recht te doen, om zichzelf in te dekken. Ja. Um, het werd Nixon uiteindelijk fataal. <laughs> dus daarmee gebeurde eigenlijk het omgekeerde. Waarom deed Johnson het, denk je? Um... Ook vanwege, hij continuëerde het nogmaals wat, wat Kennedy deed, maar ook vanuit een soort natuurlijk wantrouwen. Uh, uh, vanwege het feit dat, dat uh, Johnson in het Witte Huis kwam, nou ja, na de moord op Kennedy. En uh, hij wist dat hij binnen het Witte Huis ook veel, veel tegenstanders zat. En zich uh, ja, in de top van, van het uh, ambtenarenapparaat was er ook veel kritiek op Johnson. Ik bedoel, het was, was echt wel een Kennedy-sfeer die er nog uh, hing. Het uh, tweede punt is dat hij uh, ja, ook erg wantrouwen was tegen zijn. Uh, ja, iedereen zegt natuurlijk... Nixon en Walter Kweet en Nixon is de personificatie van het wantrouw... maar Johnson had er toch ook wel een bepaalde manier van schizofrenie... achtervolgheidswaanzien uh, uh, tot... Uh, ja, groot wantrouwen en rancune tegen bepaalde personen. Dus dat, dat is, kan je toch ook aan, aan karakteristieken van Johnson zelf toeschrijven? aan ja, ja, want handel oh, heel sorry. even voor de duidelijkheid. Want het zijn echt twee verschillende dingen. Het zijn de opnames die in het, in het huis worden gemaakt. Gewoon, wat kennen die ook. Die had die, die bandrecorder aanstaan in de ja, ja. Ove Dat is toch echt iets anders dan mensen ergens ja. anders... Ja. op opna heimelijk opnameapparatuur laten plaatsen. En dat, wat was van, van niks een weet van Watergate, dat deed Johnson dus ook. Wie deed dat uh, dan ja. voor hem? Was dat de ja. FBI of? Uh... Ja, st sterker de banden nu zijn in het nieuws gekomen als zijnde. Kijk wel een mooie onthulling of een mooie informatiebron weer over uh, hoe het in het Witte Huis uh, toeging. Maar uh, de vraag moet gesteld worden van uh, uh, uh, hoe kon Johnson van al die, die die die feiten buiten het Witte Huis op de hoogte zijn? En, uh, en dat betekende dat hij, en dat, dat wordt ook wel bewaamd door veel bronnen, dat hij ook liet afluisteren. Dus die, die band, dat is misschien ook de reden waarom het zo lang terughoudend is geweest. Uh, want is hij is ge, uh, geopend door de, de Johnson Library. Uh, tot me terughoudend is geweest in het openbaar brengen van die band. Want het geeft natuurlijk ook, een, werd ook een bepaald uh, licht op uh, Johnson zelf. Ah, het is ook uh, gewoon strafbaar. Ik bedoel, dat ja, je je moet... eigen kantoor opneemt, daar kan je nog iets bij voorstellen. Maar dit, dit is heel iets anders. Nee, dat doe de, de, de afluister Mani wordt met uh, Nixon geassocieerd. En uh, dat ja. uh, gebeurde ook wel. Maar die, die uh, vond al vele jaren eerder plaats. Ja, nee sterker nog. Uh, Jons liet ook uh, uh, Humphrey afluisteren. In, die, uh, want Humphrey die ging op een gegeven moment gedurende de verkiezingscampagne. Ging een beetje zwemken naar de sympathisante jegers Vietnam. Met andere woorden stop ja. de oorlog. En uh, ja, daar was Jons dan ook helemaal niet van gediend. En vandaar ook dat... Maar goed, dat de president in de spagaat kwam, want hij zag enerzijds dat Nixon contacten met de zuid regering en anderzijds dat, dat, dat uh, Humphrey dingen deed die hem ook niet uh, welgezind waren. Dus eigenlijk wist Johnson heel goed wat er allemaal buiten het Witte Huis op politiek terrein zich afspeelde. Hans wij, we, we moeten alweer afronden. Is, is het zo dat, dat, uh, dat de transcriptie van die tapes te vinden is op internet? Die is, die is heel goed te vinden, die, die wordt heel mooi gepubliceerd op de site van de BBC bijvoorbeeld, of ook op de Johnson Library, en dan kan je het helemaal na horen hoe de president reageerde op de, de illegale acties van, van Nixon in dit geval. Ja, en, en dat, hij, dat hij zichzelf eigenlijk ook nog herverkiesbaar wilde stellen. Maar dat is een ander verhaal, daar dat hebben we nou geen tijd meer voor. Hans, heel vriendelijk bedankt voor vanmorgen. Oké, okay, heel graag gedaan. Oké, okay, dag. Gisteren was in Utrecht de Kunststripbeurs. En op die beurs is een bijzonder stripboek gelanceerd. Namelijk een strip naar aanleiding van 300 jaar vrede van Utrecht. 1713, 14 Utrechtse striptekenaars dook het stadsarchief in. En verstripte vervolgens de vredesonderhandelingen die drie eeuwen geleden in hun stad plaatsvonden. Niels Bongers, goedemorgen. Goedemorgen. Daarnaast Floortje Tuinstra van het Utrechtse archief. Ook welkom. Goedemorgen. Um, hoe, hoe ben je erop gekomen om dit te genoemd? Dus? Uh, wij zijn met een clubje. Uh, en striptekenaars in Utrecht hebben we een stichting opgericht... om onze eigen publicaties uh, te maken. En daar geld voor bij elkaar te zoeken om uh, eens in het jaar... iets te maken wat we interessant vinden... en wat aansluit bij wat er op dat moment actueel is in de stad. Wat wat is, grappige interessant vinden we vrede van Utrecht... dat vond je toch niet zeg maar alvast interessant uh, een paar nee, jaar geleden? Nee, dat klopt. Uh, nou, eigenlijk, we zijn in 2009 op het idee gekomen okay. om hier wat mee te doen. Maar in Utrecht is al jaren daarvoor waren er al voorbereidingen, hingen er in de lucht... van dat er in uh, 2013 groots gefeest zou gaan worden rond de vrede van Utrecht. En de vrede van Utrecht zei ons eerlijk gezegd helemaal niks. Nee. En is er zoiets van, wat is daar dan gebeurd dat dat zo bijzonder is? Ik heb ook nog nagezocht in mijn uh, geschiedenisboek van de middelbare school... wat ik bewaard heb. Daar staat een halve alinea over de vrede van Utrecht in. Ja, dus, dus nou niet echt dat je denkt, nou ja, een fijne strip of zo... Um, maar wat was nee... het dan in die tegad... vrede van Utrecht waarvan je dacht... ja, maar daar kunnen we toch wat mee? Nieuwsgierigheid. Dat we toch wilden weten van als dat kennelijk uh, gevierd wordt... en we hadden gehoord dat het in vele buitenlanden... veel uitgebreider wordt gevierd dan in Nederland. Dan is er zoiets van, wat is daar gebeurd? Dat wij het vergeten zijn en dat andere landen... Uh, wel nog weten dat dat zich toen heeft afgespeeld... en dat dat belangrijk is geweest in de wereld. Maar als je, als je dat gaat verstrippen, dan moet je dus een strip maken... van de wereld die voorbij is. Dat wil ja. zeggen, dat is niet meer, je kan niet de straat oplopen en denken... zo zag het eruit. Uh, of misschien een beetje, maar een beetje of niet. Een beetje, ja. Dus je moet bronnen hebben. En daarom hebben we contact opgenomen met het uh, Utrechtse archief waar we al eerder uh, samen mee hadden gewerkt. En daar werden wij naar uh, Floortje doorverwezen... omdat hij bezig was met het uh, voorbereiden van een tentoonstelling dit jaar... over de uh, onderhandelingen in Utrecht. En zij was dus degene die er het meest vanaf wist... En zij was ook, wij zijn niet zelf die archieven ingedoken. Dat ja. heeft Floortje voor ons gedaan. Nou, maar je kijkt, Floortje zit hier. Dat, is, dat, is goed. dat, het, dat kan dus. geen toeval ja. zijn. Ja. Nee, Floortje, dus je krijgt uh, striptekenaars. Maar uh, uh, met wat voor vraag kwamen ze eigenlijk bij jou? Want ik neem aan um, dat een tekenaar wil tekenen, wil beelden ja, ja, nou, het leuke was dat zij precies die vragen stelden. die wij ons ook zelf gesteld hadden voor de tentoonstelling. Wat gebeurde er in Utrecht zelf? Uh, niet zozeer waar ging die vrede over, maar wat gebeurde er in Utrecht? Ja. Uh, wat kwamen al die mensen doen? Waar, waar, waar woonden ze? Wat aten ze? Uh, hoe vermaakten ze zich uh, als ze niet aan het onderhandelen waren? Uh, hoe organiseerden ze Ja, Want het duurde een tijdje. Even uh, ja, voor niet het, van, uh, het begon begin 1712. En in 1715 uh, werd het laatste verdrag gesloten. Het waren meerdere verdragen. Het was er niet één. Dus het, uh, dat, ze waren wel even bezig. Um, en ze moesten ook wachten en zo. Dus nou ja, het, ze moesten zich op een of andere manier vermaken. Hoe, en, en ze, hoeveel? Ja, uh, er waren 54 diplomaten officieel. Dan nog zo'n 20 extra. En ook nog allerlei gelukzoekers. Dus het aantal mensen wat de stad binnenstroomde... moet je vermenigvuldigen met gevolg uh, ambas, gelukzoekers die erop afkomen... wel. Want de vrede van Utrecht is een vrede die wordt gesloten... naar aanleiding van de Spaanse ja. successieoorlogen. In en... feite is het ook een soort afronding van alle ja. godsdienstoorlogen... die een jaar, een ja, een eeuwenlang hebben gewoed. Dus je hebt mensen uit Spanje, uit Frankrijk, uit... Ja. En Duitsland. Duitsland, ja. Alle, ja. Met alle Duitse vorsten sturen wat gezanten. Dus Duitsland in Italië alleen al zijn er twintig, dertig mensen. En het was bij wat ik me dan herinner, het was in, in Utrecht, maar het was bij u, over u, maar zonder u. Hè? Dus, dat uh... Uh, zeggen ze ja, omdat de uitkomst voor Nederland niet zo heel denderend was. Uh, nee. die, uh... Was het feest ja. in Utrecht? Die... Het was feest in Utrecht, ja. Um, dat organiseerden ze vooral zelf. Uh, vooral de Spaanse en de Portugese gezanten waren zeer goed in feestjes te organiseren. En dat weten we dankzij uh, een. Um, Journalist Nicolas Chevalier heeft prachtige feestbeschrijvingen gemaakt. In woord en in beeld. En dat beeld is dan weer in de strip gebruikt. Dus die had als een hoofdpersoon uit jullie strip? Klopt, ja. Ja, die komt in ja. een aantal uh, verhalen voor. Ja, ja. want die gaf ook een krantje uit. Uh, die heeft een soort uh, wie is wie gemaakt. Van, uh, Waar woonden die mensen eigenlijk in de stad? Noemt hij de straat? Hoe zagen het vraagjes? Vreselijke eruit? wordt een smoelenboek. Een smoelenboek, nou een smoelenboek, ja. Ja, ja. Alleen dan zonder smoel, maar dan hebben we ergens anders dan weer de smoelen gevonden in een ander boekje. Okay. En, en dat combinerende ja, kom je een beetje. Uh, tot, hoe zagen de mensen eruit? Maar het zijn ook striptekenaars, dus je moet ook weten hoe het er allemaal uitzag. Ja, heb je dan in het Utrechtse weten. archief echt voldoende, heb je voldoende materiaal om 1713 heel Utrecht, zeg maar, het nou, straatbeeld als het soort... straatbeeld is heel goed in beeld te brengen. Eigenlijk voor net 10, 20 jaar later hebben we best veel, veel prachtige prenten van. Dat hebben we in de strip misschien gebruikt als inspiratie, maar komt in de tentoonstelling ook in een soort virtuele koetsrit heel mooi voorbij. Um, en verder uh, beschrijvingen van de elders. Uh, en die, die plaatjes van die chevalier zelf. En uh, ja, we, we hebben een aantal collega's die verstand hebben van hoe mensen toen gekleed waren, dus die hebben tips gegeven. Want, want dus, de, de, de, waar ben je dan vooral. Je bent natuurlijk op zoek naar verhalen, maar je bent natuurlijk ook op zoek naar beelden. Uh, ja, was er voldoende of was je. Er de, de was veel, dat klopt. Ja. En uh, inderdaad van 17? 1730 waren veel tekeningen uit de stad. En ook wel van 1680, best wel veel. En net zo 1717-1710, de tijd die we moesten hebben... dan moest je een beetje schipperen, schipperen en ja. zien uit te vinden... van nou in, tien jaar later stond dat gebouw er wel. Tien jaar eerder nog niet zou het er toen al wel of niet gestaan hebben. Maar hoe, en, hoe, hoe gaat dat bij jou mentaal dan? Dan ga, dan ga je je, gaat je voorstellen hoe het eruit zag. Ga je ja. voor jezelf die hele stad tekenen? Heb je dan... Uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Heb je het dan op een gegeven moment helemaal in beeld? Loop je lang, langs de oude nou, gracht? Niet de hele stad hoor, een stukje nee, nee, van de stad. oude gracht, de... Ja. Als je dan daaroverheen loopt, dan, dan stel je je voor... of, of gebeurt het allemaal in, in, in je tekenkamer of in het archief? Hoe, hoe ga je het werken? Het gebeurt uh, in mijn hoofd en op papier. En niet zozeer als ik, over de, uh, als ik door de stad loop. Nee, nee. En heb je... Uh, heb, uh, je hebt dus die... Uh, ik zie hier... Een verhaal dat speelt zich vooral binnenskamers af. Namelijk in de vergaderzaal. Ja, dat en... was een enorm geestig verhaal, vond ik. Omdat uh, de etiketten tussen de onderhandelaars... dat was enorm nauw omschreven hoe dat moest gaan... zodat niet de ene onderhandelaar... ook maar een beetje belangrijker zou lijken dan de andere. Dus er was, uh, is heel veel geschipperd om te zorgen... dat die zaal waar ze dan zouden gaan onderhandelen... dat die op geen enkele manier aan de ene kant... Lager in rang zou lijken dan aan de andere kant. Dus er was bijvoorbeeld aan één kant zat er in die zaal zat een haard. En eh, als je aan de kant zat, zou moeten zitten waar de haard zat. dan weet nou niet meer of je dan hoger of ja, lager in ja, nee, rang was. Nee, dan, maar... dan was je als je bij de haard zat, was je hoger. Okay. En het, het probleem was, er was ook nog zijn zijdeur. Dus de Fransen moesten door de zijdeur, de geallieerden door de hoofd, door de hoofddeur, zeg maar, aan de korte kant. De lange kant is dan de, de slechte kant, zeg maar. En dat hebben ze toen uiteindelijk op moeten lossen met kamerschermen. En dat is heel beeldend verteld door de stadssecretaris. Dat was de... Heb, je, heb je daar een citaat van? Ja. ja, zal ik er wat van voorlezen? Ja, het zijn een ja. paar regels. Um, de, de Engelse gezant is een bisschop. Dus de bisschop paste met treden alles af, dus lopend. Dan zus, dan weer anders. En enfin, de schoorsteen moest weg en daartegenover een nep schoorsteen gemaakt worden, een gefingeerde gemaakt worden. En de tafel moest overal rond zijn, zoveel rond als mogelijk. Nou, en dan moeten ze die zijdeur nog op de enige manier weg zien te werken. Nou, dat doen ze door voor de hoofddeur kamerschermen te zetten, zodat het lijkt alsof de, uh, de geallieerden, dus de Engelsen, de Nederlanders, de Portugezen, de Pruisen, ook door een zijdeur komen. Dus ze komen allebei van de zijkant. Uh, vier schermen worden gehaald: één uh, van de onderschout en ook één van mijn schoonmoeder. Dat is wel grappig. Oh. En zijn die schermen naderhand goedgekeurd en gezet als hieronder zal worden aangewezen. Iedereen tevreden, maar dan komen de Fransen die komen ook nog eens kijken. En dat is het laatste, die waren maar passelijk voldaan. En in de generale congreskamer was de ingang mede niet egaal... de tafel ook niet rond genoeg, et cetera. Nou, de schermen wierden nu eens zus en dan weer anders geschikt... Doch nooit was het wel. En uiteindelijk is alles met de tafel een weinig te verzetten... en de schermen te schikken het juiste ceremonieel gevonden... En uiteindelijk uh, past het goed. Ja, maar dat is heerlijk, Niels, natuurlijk. Hè? Want ik zie hier een pagina vol met ge ge geschuif en gekloos. In ja, kamer. inderdaad. Ja. Maar is die zaal er nog? Uh, niet meer als losse zaal. Hij zit, het is volgens mij onderdeel van wat nu de trouwzaal in uh, het stadhuis is. Oh, dus maar je hebt in feite dus een. een uh, je hebt een, een zaal zelf bedacht... maar je hebt al die, die, die bewegingen heb je in die zaal laten... Ja. Nee, die, ik heb wel die, op die schilderijen een kloppen wel. Die schilderijen waren zeg maar tien jaar later. Ja. Er staan schilderijen op. Brabantse schilderijen of allemaal bostaveren. Cobelens ja, eigenlijk. Cobelens, ja, met, met, met Hertung en uh, dat soort dingen. En die hingen daar, dat is aangetoond, die hingen daar ook echt. Wat vind je, Floortje? Want je, dit, dit gebeurt natuurlijk niet vaak als je in het archief zit... dat de nee. informatie die je hebt op die manier wordt vormgegeven. Wat gebeurt ja. er met jou als je dat ziet? Ik vind het heel leuk geworden, ja. ja vind je ja. dat het goed is gedaan? Ja, het is goed gedaan. En heel verschillend, heel verschillende soorten. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En uh, ja, ik heb natuurlijk aan iedereen uh, uh, pakketjes informatie aangeleverd. Zeg maar, al die informatie die ik voor de tentoonstelling had... dan samengevat in een A4'tjes, zodat je daar dan iets van kan maken. En ja, de meesten hebben het eigenlijk allemaal hebben ze het heel goed gedaan. Heel... En iedereen op zijn eigen manier. Het is... Uh... Uitgegeven onder de naam De Dans van de Gezanten. Even heel kort, hoe zou De Dans? Um, dat is uh, omdat een van de specifieke dingen was... die toen in de stad ineens gebeurde, was dat er gedanst werd. Voor die tijd was het... Oh, dat uh, mocht even niet? Of mocht het even wel? Het mocht precies, even wel ja. daarvoor mocht het niet. En uh, de nee. kerk vond het niet goed dat er gefeest werd. En er mocht ook geen comedie en geen opera zijn. En dat was tijdelijk ook even, dat hadden ze even opgeheven. Dus dan mochten opeens wel... Uh... Het is, ja. uh, het is jammer dat je toen niet geleefd hebt kunnen hebben. Is, is het ja. nou één aflevering of komen dan, komt er nou een serie hiervan? Nee, in het boek is een serie okay. afleveringen. Dus het is één boek. Dus dit is klaar. Dit is ander, anderhalf jaar onderhandelingen en wat daar omheen in de stad gebeurde. Niels Prongers, Floortje Thijsta. Heel hartelijk bedankt voor je verhaal over de Dans van de Gezanten. Het is tijd voor het spoor terug. Portret van de in 1918 geboren Joodse couturier. Max Heymans, de Nestor van de Nederlandse Mode. Madame Chanel werd hij genoemd. vanwege zijn liefde voor de Parijse Mode. en zijn excentrieke verschijning. Geld was niet belangrijk. als het maar très haute couture was. Een documentaire van Laura Stek. Techniek Berry Kamer. Want een vrouw die chic heeft van zichzelf. geeft haute couture een extra chic. Maar als een vrouw de chic mist. of de, het interieur mist. of werkelijk alles mist om het te dragen. heeft het niet veel doel dat ze het heeft. Leur de la collection, le ton violet, actualité, een ensemble en tissu de chez de Zure. Dood en dood chic was het bij Max. Het idee wat wij hebben van een couturier, daar was hij de belichaming van. En daardoor heeft hij zoveel invloed gehad. Hij is echt een van de eerste travesties die dus echt ook op straat liep uh, verkleed als vrouw. Hij had altijd iets vrolijks en iets hartelijks, ondanks alles. Max Heijmans, de Nestor van de Nederlandse mode wordt hij genoemd. Onze eerste echte sterontwerper. Iemand met Parijse allure. Maar er was één groot probleem. Hij had een totaal gebrek aan zakelijk talent. Zo wil ik het, dit is mijn stijl en het doet er eigenlijk niet toe wat het kost. Zo leert juriste Joëtta Honnebierm kennen. Kijk, dat is die cape, die kan je twee kanten dragen. Is typisch Max, hè, met al die knoopjes zo. Dit is dan onder, vond hij ook een reus succes, zo'n baret. In zijn latere jaren komt Max bij Joëtta terecht voor financiële hulp. Joëtta, je bent zo'n denderende econoom, Kun je eens een half uurtje met mij komen praten? Ik zeg, Max, ik ben normaal in econoom, ik ben jurist van mijn vak... maar ik snap wel iets van economie. Maar het blijft niet bij dat een half uurtje... Joëtta zou hem tot het eind begeleiden. Ik heb er eigenlijk al die jaren... was mijn streven dat de man niet failliet zou gaan. voelde gewoon ah, dus Als je die man de mode afnam, dan kon je hem net zo goed meteen naar het graf brengen. Zijn lust en zijn leven was mode maken. Als je hem dat nou afpakt en zegt... ga jij nou leuk in een hoekje zitten en een krant lezen... dan was hij binnen een jaar dood. Terug naar 1918. Het jaar dat Max Heijmans wordt geboren... Hij is enig kind uit een Joods gezin en groeit op in Arnhem. Zijn vader heeft een groothandel in stoffen, waar Max al vroeg mee aan de haal gaat. Modehistorica Maaike Veitsma. Wat opvallend is bij Max is dat hij ook uh, etalages maakt op zolder. En dat hij eigenlijk al heel jong ook al bij de winkels uh, reclamemateriaal en spullen mee naar huis krijgt. Zijn vader ziet dat wel lichtgevoelig, een man in de mode is niet helemaal weg van. Ze probeert hem eigenlijk meer een financiële kant... of uh, jurist of die kant op te duwen. Blauwe maandag begint hij ook uh, met een dergelijke opleiding. Maar ja, het is eigenlijk helemaal niks. Dus zijn moeder gaat dan met hem naar uh, Gerson in Arnhem. En hij mag daar beginnen als uh, leerling uh, etaleur. Daarnaast begint Max met het maken van hoeden, tot groot verdriet van zijn vader. Hij overlijdt als Max 18 is... De stoffenzaak wordt verkocht en samen met zijn moeder vertrekt hij naar Amsterdam. Dan werkt hij ook bij Hiers op het Leidseplein. Dat is het pand waar het tegenwoordig onder andere de Apple Store in zit. Dus dat mooie grote statige pand zit dan een warenhuis in. Ook daar werkt hij als leerling etaleur. Maar zijn tijd bij Hiers is nog korte duur. Hij is vrij eigenwijs, dus dat, dat bots op een gegeven moment gaat hij weg. En dan in 1938 ongeveer uh, mag hij met een vriend echtpaar mee naar Parijs. Hij krijgt honderd schulden zakgeld mee van zijn moeder. En daarvan koopt hij in Parijs allerlei materialen om hoeden te maken. Nou, dat spelt hij er dan allemaal op. En dat brengt hij dan naar een uh, modiste, dus een hoedemaakster. Die, die zet dat dan allemaal vast. En daar met die hoedjes gaat hij naar een hoedenwinkel in Amsterdam. En die verkoopt hij daar. En zo uh, begint hij carrière... En dat is dus interessant van Heijmans... dat hij uh, zelf helemaal geen training heeft gekregen... of voor het hoeden maken of voor het kleding ontwerpen. Dus of hij spelt de spullen op de hoeden in zijn beginperiode... en later uh, maakt hij schetsen of hij spelt dingen op de pop... en dan wordt het door iemand anders uh, uitgevoerd. Maar dan breekt de oorlog uit. Begin 1940 ziet Heijmans dat twee Joodse jongens... van de roeivereniging aan de overkant worden opgepakt... Zijn moeder en stiefvader kopen valse persoonsbewijzen... in de hoop daarmee veilig te zijn. De 22-jarige Max duikt onder bij de buurvrouw van zijn vriend Joop Knoppers. Zo goed en zo kwaad als het ging, uh, werkte hij niet door. Destijds deed hij alleen nog de hoeden. Dus Joop Knoppers die kocht de materialen. Max die maakte het. En Joop Knoppers ging meer naar diezelfde hoedenwinkels... waar hij ook al voor de oorlog aan leverde. ging hij die hoeden verkopen. Zelf schrijft hij ook, de mensen, zolang die woede bleven komen... wisten de mensen dat het goed met me ging. Voor hem was dat blijkbaar toch echt een manier om die oorlog door te komen. Max overleeft de oorlog, maar zijn moeder niet. Samen met haar nieuwe man was ze opgepakt en naar verschillende Duitse kampen gestuurd. Ze sterft vlak voor de bevrijding... Dit is zo'n typische Max-hoed ook, hè? uit de oude tijd. Ook half vergaan natuurlijk intussen. Ondanks alles heeft Heymans flink doorgewerkt aan zijn hoedencollectie. En die wil hij verkopen, vertelt Joretta Hondenbier. Max is vlak na de oorlog met twee koffers vol hoedjes naar Amerika gegaan. Had hij allemaal, dat zei hij zelf, gemaakt van oude onderbroeken van zijn moeder? Dus onderbroeken, tricot, dit en tricot dat en hier en daar een roze, noem maar op. Had hij twee koffers vol met hoedjes en hij wou het in Amerika gaan verkopen. Nou, dan zat hij op zo'n boot van de Holland-Amerika-lijn, hoe heet dat zo? Ja? En dan uh, zat hij zo met iedereen het oude hoeren in op die boot, dat toen hij in Amerika aankwam, had hij alle hoedjes al verkocht. had hij niks meer over. Het is wat om zomaar. Als Joodse jongen in 45 enig kind, je moeder is er niet meer, het lef te hebben om hoedjes te gaan maken en op een boot naar Amerika te stappen met twee koffers vol hoeden en vervolgens te gaan creëren. La Note de Paris, le tailleur de diner en nage de de Hij was een keer terug naar Amsterdam en begint ja. een salon op het Frederiksplein. Vanaf dat moment besluit hij zich breder te ontwikkelen. Eerst maakt hij kleding voor beide hoeden. Hij heeft een hoedenshow. Nou, dames moeten ook wat aan wat daarbij past. Ze dus maakt die kleding voor de mannequins. Uh, na de oorlog begint het te verschuiven. Want ja, hoeden worden steeds minder populair, kleding meer. Dus dan gaat hij zich steeds meer toeleggen op de couture. Premiere's van hoortcultuurshows zijn altijd een evenement. Niet alleen in Parijs, maar ook in ons land. Pers, beroemdheden, bekende actrices, fotografen. Ze zijn er, allemaal. Heymans bereidt zich voor op zijn eerste couture-show. Die wordt op 30 augustus 1945 in het Amerikain Hotel in Amsterdam gehouden. Op basis van oude jurken, vertelt Heymans zelf. Ik had prachtig kleur van mijn moeder over, die helaas niet teruggekomen is. En die heeft Alvin E. Ballet heeft die op vier mannequins veranderd. Nou ja, voor zover, die heeft ze van maakt. Die heeft er dus hele goede mannen van gemaakt. Maar dat waren dus fonds, wat de Fransen zouden zeggen, fonds pour la collection. Hè? Basic dresses voor de collectie. Het is wel een blijk van hoe belangrijk dat voor hem als persoon was. Dat hij gelijk weer uh, na de oorlog met hè, wat hij ook kan, uh, kan, kan vinden, dat hij gelijk weer verder gaat. In de periode voor en vlak na de oorlog is er nog geen sprake van de typische Nederlandse mode. Ook bij Heijmans niet. Er is maar één modecentrum. Iedereen was er van het idee doordrongen dat mode dat werd geboren in Parijs. Daar was helemaal geen discussie over mogelijk. En als het niet op Parijs leek, was het ook geen mode. En juist als jij Parijs zo dicht mogelijk wist te benaderen... dat het zoveel mogelijk op de Parijs show leek... dan had je het helemaal gemaakt in Nederland... Tweemaal per jaar geeft Parijs de toon aan en Nederland volgt die nieuwe modelijnen op de voet. Dat doen doodcouturiers, zoals Max Heijmans, bij wie we nu te gast zijn. En dat doen de confectiefabrikanten. Ensemble pour la ville, En tissu composé de l'usure. Hij was dol op Chanel. Ik hoorde hem nooit zozeer praten over Isser Laurent. Terwijl dat toen toch een van de groten was. Hij was maar dol op Coco Chanel. Dus je ziet bij Max heel veel Chanel-achtige pakjes. Weet je wel, met zo'n marabou randje erlangs. En dan vooral daarna heel veel kettingen. Dat was het eigenlijk weer. heel erg op Frankrijk geënt. Haute couturiers laten zich inspireren door Dior, Balenciaga, Cardin, Desset, Chanel. of welke Parijse modekoning dan ook. De confectiefabrikanten laten de Parijse modellijnen... door hun ontwerpers of ontwerpsers vertalen. Zo uitvoeren dat de verwezenlijking ervan aangepast wordt... aan de smaak en het type van de Nederlandse vrouw. Hij ging ook altijd ieder jaar naar Parijs. Dan had hij had een klein hotelletje en dan zat hij heel graag bij Café de Paix op de terras om gewoon uh, mode op te slurpen. En dan ging hij ook... Uh, dat is zo'n zo straat met allemaal prachtige uh, stoffenwinkels... Juist omdat hij ook heel weinig geld had. Dan kocht hij bij die winkel vier meter, bij die winkel acht meter. Terwijl bij de andere heb ik wel gezien... dan komt een vent met een koffer en dan kan je uitkiezen... en dan kies je zo veel beter van dit Nou, bij Max heb ik nooit iemand met een koffer gezien. We zijn verschillende keren samen in Parijs geweest. John Kooijmans assisteerde Heijmans jarenlang bij zijn shows... Ja, en Als je daar bij die hele dure stoffenzaken komt, zoals Starol, Bianchini, Lesur... ja, dan klapperde je wel met je ogen als je daar die stoffen zag. Ik heb toch van hem geleerd kijken en nog eens een keer kijken nog eens een keer kijken. Goede etalages kijken, bij goede antiquaires kijken, bij goede modezaken kijken. Bij. We moesten naar het museum, we gingen volgens mijn z'n tweeën naar het Rijksmuseum toe. Ik ging zeker 15 keer naar het theatertoetswinders. Dat heb ik jarenlang gedaan op zijn commando. Koimans, die zelf in de dure confectie werkt, ontmoet Max Heimans in 1961. Op een avond in de viakker in Amsterdam. En de viakker was in die tijd een nichtekit die erg aan valken was in de modewereld... waar dus alle bekende nichten kwamen. En ik uh, ben daar naar binnen gegaan, want ik was net 17 dagen in Amsterdam. En daar zat meneer met een donkere bril op, een plastic jas aan... En met een hondje. En die begon tegen mij Engels te praten. Zei ik nou, ik spreek maar Nederlands. Want ik heb de hele tijd Nederlands zo En toen wist hij op een foto die erin. Zegt hij, dat ben ik. Er hing een hele grote travestiefoto van hem. Maar die een beetje gemakkeerd was als Maria Callas. Dat was zijn modebeeld. Max had een heel uitgesproken kop. En best met ook een Joodse neus. Maar als hij opgemaakt was. En met die ogen zo. En dan had hij zo'n eigen zo grote hoed op. Prachtige vrouw. Ik heb iets vrouwelijks. Ik zeg altijd, ik vind het woord vrouwelijk en verwijfd, vind ik een enorm verschil. Hè? Ik vind mezelf niet verwijfd, maar ik heb natuurlijk vrouwelijke tendens. Het was een vrij kostbare aangelegenheid, want hij droeg dus echt cultuur. En de make-up was kostbaar, de pruiken waren kostbaar, schoenen maat 46 was kostbaar. Ik heb hem nooit zo aangetroffen. Ik heb wel, lag niet, uit zijn huis de pumps waar hij op liep. Zwart satijnen schoenen met queenie -hakjes. die droeg die. En toen ben ik het saans met hem mee naar huis gegaan... waar ik natuurlijk plat ging in dat prachtige huis waar hij toen woonde. De verhouding van ons is, heeft me jaren jaren vijf, zes geduurd. daar is het overgegaande vriendschap. En ik heb hem dus al die jaren geholpen met zijn shows, twee keer per jaar. Vanaf eind jaren vijftig is Max Heijmans de onbetwiste modekoning. De man die het onbereikbare Parijs naar Nederland brengt. Niet dat hij daadwerkelijk de allereerste couturier is. Ook voor de oorlog zijn er al couturehuizen. Het waren gesloten huizen hè, voor, de, voor de elite. Daar ging je naartoe en liet je dan kleding maken. Maar wat hem nou tot die nestor maakt, is dat hij heel doelbewust de positie van de sterontwerper inneemt. Waarom is dit zo? vraagt men mij wel eens. Dat weet ik niet, zeg ik dan. En ik weet het ook niet. Dat hangt van zoveel omstandigheden af van je gevoelens, van je omgeving... van veel dingen die je soms niet weet. Hij zoekt vaak uh, de publiciteit. Hij positioneert zich als een soort van superster, hè, een rockster... inclusief uh, bril met donkere glazen, lang haar... Uh, een soort van leren motorrijschoenen en een t-shirt. Niet dat ik mezelf altijd complimenten geef, maar dat is bij mij altijd zo verrukkelijk. Ik weet altijd precies wat ik wil. Er uh, valt met hem niet te overleggen als klant wat jij wil. Hij maakt ontwerpen. ontwerper, hij heeft die soort van goddelijke ingeving. Eigenlijk het clichébeeld wat wij vandaag de dag hebben van couturiers. Zo positioneert hij zich voor het eerst in Nederland. In het Victoria Hotel in Amsterdam... verzorgden de Nederlandse ontwerpers Max Heijmans, Dick Holthuis en Ferry Offerman... een modeshow ten water van het Nationale Fonds... ter bestrijding van de kinderverlamming. Deze dagtailleur van La Tweed kenmerkt zich door het moderne korte jasje. Het toilet wordt bekroond door een wildhoed met nertscharnering die aan verre koude landen doet denken. Pakje en hoed werden gemaakt door Max Heijmans, die als hoedenontwerper begonnen sinds enige tijd ook toiletten ontwerpt. Zoals deze doorgeknoopte wandeljapon van wit kamgaren. Toen ik hem leerde kennen, belde hij in de ochtend een taxi op. en rijdde naar Hirsch. Want het was te luim om met de tram te gaan. van het Frederiksplein daar naartoe. Begin jaren 60 maakt Heijmans zijn rentree bij Modehuis Hirsch. Uiteraard niet meer als leerling-etaleur. maar als de grote Max Heijmans. Op voorwaarde, hij heeft complete creatieve vrijheid. maar de financiën worden door geregeld. en hij zit daar in huis. Dat gaat ook enorm goed dan, die vroege jaren 60. Hij heeft een groot, ook een groot hoede-atelier erbij. Mevrouw Wessels, er zou één rijtje even tegenaan kunnen. Het zou niet gek zijn. Alleen maar even. Twee grote rijgensteken. Maar opnieuw verloopt de samenwerking met de eigenaren, de heer Kaan... niet altijd even vlekkeloos. Want toen liet zich toch niet de wet voorschrijven. Er werd gezegd, je mocht stoffen verkopen tot zoveel honderden gulden per meter. Nou, dan kocht hij weer die je dubbele was. Ja. En dan krijg je toch ruzie met die directie. De eigenaren van Heers die zijn nog echt van de oude stempel. Die beginnen keurig om negen uur. Dan nou, ligt Max meestal nog in zijn bed. Met als resultaat dat er om half tien een klant staat. En Max nog steeds thuis in zijn bed ligt. En dat, ja, dat past eigenlijk gewoon niet in, die, uh, in het bedrijf Heers. En ook dat hij bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik, ja, we hebben geen bruid. Nou, dan komt er toch een bruid. En dan ik we weer voor een paar duizend schulden. Ik kan me voorstellen dat ze gek van werden. Ja. Dat heeft hem ook zijn nek gekost. Terwijl buiten het kille wit van de winter ons doet huiveren, is in de behagelijke warmte van het Amsterdamse Carlton Hotel de lente in haar fraaiste gewaden binnengetreden. Max Heymans gaat gewoon door. Vanaf 1962 op eigen voet. Max Heymans, die onder andere een vleurige de pièces creëerde. uit bedrukte, als satijn glanzende katoen. In zijn woonhuis aan de Nicolaas-Witsenstraat richt hij een studio in. Daar ontvangt hij een vast groepje trouwe klanten. Oud geld ging vooral naar Max. Adel, eh, niet de mensen die dan nou zo nodig zo ontzettend veel geld verdienden onlangs om het zo maar te noemen, die zag je daar eigenlijk toch niet. Het was echt de, de soort interne chic. Max Heijmans ontwerpt voor een chique dame uit de society. En in ja, de 50 jaren 50 en 60 ontwerpt iedereen voor dat type vrouw. Die wilde niet anders dan klassiek gekleed gaan. Zoals die mevrouw Dijkners. Nou, die heeft een kast hangen met uh, Max Heijmans... Kijk, die kan je in verschillende standen zetten. Net hoe je bui is. Een, een grote zwarte baret is het. Ja, ja. Wat een kwaliteit, hoe mooi dat is. Ik wist niet eens meer van het bestaan van deze Jammer, Mooi met een plooi-rokje. Stans Dijkmers is een van die vaste klanten van Max. Ik heb altijd van Max gehouden. En ik was gewoon een beetje verliefd op hem. Ze komt regelmatig naar zijn salon in Amsterdam... Ik had daar koffie gezet, weet je wel. Want wat dat betreft had die twee een paar linkerhanden. Toen had hij ondertussen wel het een en ander klaargehangen. En dan keek naar mijn reactie. En als ik bijvoorbeeld als een vrouw komt voor een, voor een nutria of een bepermutsje te passen... en ze zegt, mag ik dat eens passen, dat vond ik zo beelden, dan loop ik bijvoorbeeld naar de standaard toe, waar het op staat in de salons. En dan, terwijl ik daar naartoe loop, zeg ik, lieve mevrouw... Ik pas het u op, maar ik zeg u nu al dat het u niet staat. Want het is uw stijl niet, het hoort niet bij u. Hij kwam dan aan met uh, een stofje. En dan zei hij, ja, dat is het. Had hij, ja, dat is het. <laughs> ik denk dat hij met zijn ogen de maat opnam. Een centimeter heb ik dan ooit gezien. <laughs> dat was zijn kracht. Hij zei gewoon, ik heb wat voor je, weet je wat? Dat is nou just the hat for you. Dat voel ik het al zonder dat ze het, het al op de kop heeft. Aan creativiteit en inspiratie is geen gebrek. Maar sinds Max voor zichzelf begonnen is... moet hij ook de zakelijke kant zelf afwikkelen. Kijk, hier staat er nog net. Max Seymans, couture. Kijk, rekening. Er staan dan wat getalletjes onder elkaar gekrabbeld. Ja, ja. En de, dat was dan de rekening. De rekening, ja. Het is toch niet te geloven, ja. Of het ooit geïnt werd, dat is mijn raadsel. Hij had belangrijke klanten. En dan had hij de gewoonte om van tevoren al die klanten te vragen... om een bedrag te storten. Zodat hij weer stoffen kon kopen en coupeurs kon inhuren enzovoort. En als eerste roep ik als symbool de herfst. Heijmans houdt Steevas twee keer per jaar een culturenshow. En daarvoor heeft hij modellen nodig. Ja, ik had al in feite een ja, meer klassiek gezicht. En ook het lopen natuurlijk, eh, niet alle modellen kunnen lopen. Patricia Mulder komt op 18-jarige leeftijd voor Max te werken. Ze loopt talloze shows, die altijd precies moeten verlopen zoals Max dat wil. De make-up, moest zwaar zijn met valse wimpers. Dik aangezette wenkbrauwen. En dan werd ik altijd teruggeroepen van... Uh, je hebt niet genoeg make-up op. Het is zo kaal. Het gouden kastanjes... Kosten nog moeite worden gespaard. Max pakt vol uit met zijn shows. ...combinatie van goudkleurige lurex op zachtbruin filtern waarop dan applicaties. En zo'n modeshow, show, daar stond hij op. Gouden stoeltjes werden ingehuurd, de palmen werden er neergezet. En er was altijd een lady speaker en er was altijd een glaasje wit wijn. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen, zo dol als ik ben op de gouden stoeltjes... dat de gouden stoeltjes in Parijs heb ik altijd net iets knallen gevonden... als hier. Hoe dat komt, weet ik niet. Het dus ging alleen af en toe een beetje traag, omdat Max de Grave had... om iets te langer die hoeden te fronneken. Als iemand een hoed opzet, zet hij een hoed op. Nee, want dan ging hij die hoed vijf keer verzetten. En het maakte hem ook niet uit, dus dat een show moest lopen. Hè, dus dat de volgende naar beneden moest. Dat maakte hem niet uit, dus ze konden een half uur wachten... als hij vond dus dat het niet goed zat, dan mocht je niet naar beneden. Hij stagneerde eigenlijk zijn eigen shows. Doordat je overal zat te te en dan moest er nog een oorbel bij een oorbel af... en een ketting erbij en een ketting af. En kost allemaal tijd. Die collecties van mij, dat klinkt misschien een beetje op die zijn dus een evenement geworden langzamerhand. Dus het moet ook een boeiend geheel zijn om naar te kijken. En het moet zichzelf opbouwen, begrijp je? Aan culturen wordt weinig tot niets verdiend. Zelfs als de Japonnen een paar duizend gulden kosten halen de ontwerpers de stoffen en de werkuren er niet uit... Maar Heijmans trekt zich er weinig van aan. Ik zeg niet dat het een vierenfluiter was, maar hij dacht, er komt altijd wel weer een oplossing. Het was af en toe een catastrofe. Hij blijft investeren in stoffen en materialen. Zijn gebrek aan financieel talent krijgt steeds ernstige consequenties. Of de telefoon zou worden afgesneden, of de markiezen zou van de voorgever worden gehaald, of... Er kwam weer een deurwaarder. Dan kwam je doorpas en belde je aan. En hing er zo hing uh, zo'n groot dwangbevel van openbare verkoop. En dan kwam je binnen en dan zei ik, Max, er zit een uh, biljet op je voordeur. Oh, dat is niet chic. Haal die er vlug af. Haal die eraf. <laughs> Hij stond op het rand om failliet verklaard te worden toen... Uh... Belde me op, zei hij, ja, zei, ik ben vanochtend al om negen uur opgestaan. Ik ben achter mijn bureau gaan zitten, ik heb een aantal mensen gebeld... en dat hij 100.000 gulden op de bank staan. En toen kon hij ze naar de rechtbank toe en gaan verklaren dat hij geld had. En toen zegt hij ook nog tegen die uh, kartonnen rechter... oh, wat staat die toga, uw Een Half jaar later zat die man met zijn vrouw op de Max. Ja, dat was dan weer lachen. Rekeningen werden nooit geopend natuurlijk. Of hij tekende daar weer een nieuw ontwerp op, op de envelop. Wat ik wel schandalig van vond, dan had hij dus thuiswerksters. En dan kwam, had hij tegen die vrouw gezegd, ja, als je dat model aflevert... dan krijg je ook onder honderden gulden smaakloon en dat was er geen geld. Heijmans kan zijn mensen structureel niet uitbetalen. Hier staan ik, hier heel rek kleren. Ik was de hele nacht bezig hoor. Ook Zelfs mevrouw kleren, Veenendaal niet, kleren, die 25 die jaar lang trouw maken. voor hem werkt. Ik heb zo lang bij hem gewerkt. Ik heb... Uh... Nooit op tijd mijn geld gehad. Nooit. Af en toe uh, vond ik het wel erg. Dus zeg ik, ik kom niet meer. Ik blijf daar. Oh, mevrouw Veenel, je laat me toch niet in de steek. Je laat me toch niet in de steek. Uh... Nou, en dat is ik me weer overhalen, weet je wel. Ach ja, dat denk ik op die tijd. Hij is ook maar alleen. Hij heeft niemand, hè? Geen uh, ouders meer. En niks. Hij kon ontzettend charmant, ontzettend aardig zijn. had een ontzettend goede babbel en hij kon met iedereen omgaan. Dat, dat was wel een hele bijzondere gave van hem. En hij kon mensen om zijn vingers zwinden. Die gave had hij. En altijd, me ik kom bij jou in huis. Hè. Als ik thuis uitgezet word, hè. ik kom bij jou in huis. In de zijk, maar niks, weet je wel. Oh man, hij was niet zo helder op zichzelf. Ik dacht, oh man, dat had me dit gebeurt. <lacht> nou, ik zou hem niet laten staan hoor. Dat, uh, nee, daar was hij uh, te nee, goed voor. Doek weg voor vrouw 72. De titel waaronder in Amsterdam een aantal couturiers, modehuizen en juweliers... hun ideeën presenteerden voor lente en zomer van dit jaar. Niet alleen de financiën zijn een probleem. Eind jaren 60, begin jaren 70, krijgt het klassieke Chanel-beeld van Heijmans... concurrentie van andere modeideeën. Als de jeugdcultuur opkomt, dan krijg je een heel nieuw beeld. Dan moet het jong, snel en wild zijn. En dan krijg je dat eigenlijk de mode van de straat, het straatbeeld, inspireert culturen. Maar Heijmans doet er niet aan mee. Dus zeker in de jaren zeventig loopt hij volgens de krant artikelen hopeloos achter. Maar eigenlijk zijn hele carrière ontwerpt hij voor hè, de ideale vrouw van de jaren vijftig en zestig. En dat heeft hij nooit losgelaten. Bij mij komen eigenlijk altijd dezelfde soort kleren terug. Bij mij komen altijd reisjassen terug, heel simpele. Bij mij komt altijd in de winter bever terug, daar ben ik dol op. Dat is mijn sterkste punt. Niet alleen het modebeeld verandert in die tijd. Ook de manier van produceren. De confectie komt op. Ten eerste omdat mode betaalbaarder moet worden voor de jeugd... die het meer voor het zeggen krijgt. Ten tweede omdat de loonkosten stijgen... en hautecultuur daardoor nog kostbaarder wordt... Max Heijmans wil daar niet aan, want ja, dat confectie past helemaal niet... bij zijn plaatje van de vrouw waarvoor hij ontwerpt. Maar hij kan toch niet, uh, uiteindelijk niet achterblijven. Dus ja, waar hij eerst zegt, van, nou, ik begin, ik begin er absoluut niet aan... dan op een gegeven moment is hij om en dan, uh, nou, dan vindt hij dat toch ook wel uh, knals... als hij dat dan noemt. Dat hebben ze dan ook geprobeerd om een confectielijn van Max Heijmans uh, uit te brengen. plaza, Het zat in zomeren. Maar Geert, de eigenaar van Geert IJsbouds die zei het was onmogelijk om met hem te werken. Met die confectionairs had je besprekingen en dan verdween hij niet. Gewoon ging je naar het toilet of hij belde een taxi. Want dan had hij er genoeg van. Intussen was er een Frank Hovers ontstaan, was er een molenaar. Mensen met wie je veel makkelijker zakelijke afspraken kon maken dan met Max. Uiteindelijk uh, zette toch niet uh, door die confectielijn van de Max Heijmans. Als je dat niet hebt en verder niemand... Ja, dan wordt het lastig om dat in je eentje te doen. En ik geef toe, het ligt ook aan Max zelf, hij was absoluut een Einzelganger. Dat is hij niet alleen op zakelijk gebied. Als ik hier een feestje had, of een dinertje, dan nodigde ik altijd Max uit. Hij kwam nooit. Het liefst gaat hij iedere dag in zijn eentje naar Café Hoppen op het Spui. zat hij op zo'n stoeltje en dan kwam iedereen bij de pauzebewijzen op audiëntie. Maar daar voelde zich, zal ik maar zeggen, senang. Maar bij mensen thuis, dat deed hij gewoon niet. Ja, schaamte, verlegenheid, een soort angst. In zijn eigen holletje. In dat Nicolas Witte was hij meester en de keizer. En buiten hoppen en verder kwam hij eigenlijk nergens. Een loner. Echt een loner. Midden jaren tachtig komt Max één keer bij model Patricia Mulder over de vloer. Het was een uitzondering dat hij hier kwam. Zij dus zat hier voor. Nou, hij vond het vreselijk leuk. Om mijn huis bekijken. En, uh, toen vroeg ik, zal ik een taxi voor je bellen? Nee, nee, nee. Hij zegt, het is niet zo ver. Hij ging lopen en toen is hij ook aangereden. Hier op de Regulusgracht. Hij heeft zijn been gebroken. Het ziekenhuis gekomen. Vond het zo zielig. Gaat hij eindelijk eens een keer <lacht> zonder een taxi... <lacht> naar een model toe om uh, praktische been? Nee, dat heeft nog lang geduurd. En toen, daarna is het wel bergafwaarts met hem gegaan. Dus de laatste jaren was eigenlijk wel eenzaam. Hij ging wel erg hard achteruit. Maar Max Heijmans gaat door. Kijk dit. Maar dit kan helemaal niet. Kunt u hem niet een grote reichdaad geven? Nee. Hij blijft ontwerpen en tekenen. Ook als hij Parkinson krijgt. En dan zie je ook hoe hij dit allemaal trillerig doet. En dan heeft hij het weer gedaan op een... Hier op zo'n krant. En dan heeft hij ze nog met lapjes stof erbij. Kijk, het is allemaal een beetje trillerig. En ook zijn hele handschrift is het zo. Tot het laatst staat hij dan met de tekenen. Oh, Alleen aan de lijn van de tekeningen is te zien wanneer ze ongeveer gemaakt zijn. De strakke zijn vroeg, de bibberen gelaat. Maar het modebeeld blijft zoals gezegd constant. Ook in de jaren 80 en 90. Wat vind jij van de punkmode? Vreselijk. Niet dat ik mezelf zo knal vind, maar ik vind dat ik toch een ander. Ik, ik weet niet. Dat is het meisje van vandaag. Nou, gelukkig niet allemaal. Er lopen ook nog tienduizenden vier. Met beeldige, zoals jij met beeldige kaarszonnenhoofden af. Met hele lange haren en vlechten. Maar niet allemaal met die wonderlijke. Ik noem het allemaal Fox-terrierhoofden. Max woont nog steeds in de Nicolaas Witsenstraat. Zijn salon is op de eerste etage, het atelier op de tweede en hij slaapt op zolder. En dat werd verwarmd met een elektrisch kacheltje. Max maakt vreemde keuzes als het gaat om zijn huis. Hij besteedt er wel geld aan, maar alleen als het beeld versterkend is. Want ik kocht ook nieuwe markiezen. Had hij prachtig nieuw, want dat was de uitstraling van zijn huis. Dat gaf dat huis allure. Dus dat deed hij wel. Of een kroonlucht te kopen... Uh, dus dan zou hij ook wel een betere kachel hebben, maar hij vond hij niet nodig. Voor zichzelf was hij uiterst eenvoudig. Dus ik denk dat hij gewoon uit of... Hij vond het niet nodig. Mevrouw Veenendaal komt begin september 1997 bij Heimans langs. Ze is dan niet meer in dienst, omdat hij haar te lang niet betaald heeft. Maar ik kon niet hebben dat hij geen eten aan. Dan bracht ik eten nee. En ik zie voor de deur zie ik een brandweer staan. En ik zie een. Uh... Aan balans staan. Het elektrische kacheltje heeft brand veroorzaakt. Max komt nog net de zolder af. Toen ben ik meteen met hem naar het ziekenhuis gegaan, onze gast thuis. Ben ik met hem gegaan, maar ja, hij was niet veel meer. Die longen die kwamen niet meer aan de praat. Op een gegeven moment is hij sui generis, dus zeg maar, zich uit zichzelf doorgegaan. Cette annonce pour commencer l'automne dans un tweed néerlandais le Spando. Gelukkig is er een aantal vrouwen in de hele wereld, niet alleen bij ons, die het belangrijk vinden om ze te dragen. Maar ze moeten wel een zekere chic hebben natuurlijk. Want anders staat het niet. Dat heeft Chanel altijd gezegd. L'ensemble très parisien, le tailleur au pantalon. Ensemble de théâtre en rouge vif, en faille et de chez Staron Paris. Collectionneur, c'est un chapeau parfait. U luister naar een portret van couturier Max Heijmans van Laura Stek, eindmix Barry Kamer, met dank aan Joëtta Honnebier, Mike Veitsma en John Knop. Wilt u dit portret op cd ontvangen, maak dan 7,5 euro over... op rekening nummer 444600, ten name van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van het spoortrug Max Heijmans. 7,5 euro op 444600, onder vermelding van het terug van Max Heijmans. Ja, we hebben een website, geschiedenis24.nl... en een paar tips voor wat u daarop kan vinden... krijgt u nu van redacteur Marks Koolhaas. Goedemorgen, Merkens. Ja, dag uh, Matthijs. Binnen een minuut zal ik het even melden. Mathieu Beckers, hij deed 50 jaar geleden zijn uh, beroemde uh, toespraak voor de KRO-TV om uh, geboortebeperking. Toen mogelijk te maken voor uh, de katholieken. Nou, dat uh, heeft hij wel geweten, want een dag later werd hij al teruggeroepen. Maar het blijft de meest legendarische toespraak die hij heeft gehouden. En het was een, uh, een getuige van uh, de frisse wind die er even door de katholieke kerk in Nederland woei. Uh, straks op Hollendok 24, het themakanaal, om 12 uur de documentaire Water en Vuur van uh, Joost Zelen... over Marines van der Lubbe die in 1933 de Rijksdag in brand stak. Tenminste, daar gaan we vanuit. En om half twee de documentaire De Machine. Dat mee dus van uh, de BBC gemaakt door uh, Stephen Fry. Die op zoek gaat naar het verhaal achter de, uh, uh, de drukmachine die Johan uh, Gutenberg maakte. En uh, de meest revolutionaire uitvinding aller tijden wordt beschouwd door Fry. Dat is straks op uh, Hollandalk 24. Prima, Marus, uh. uh, Bedankt. Uh, dit is het einde van de OVT voor vandaag in ieder geval. De uh, komt na ons. Govert van Brakel praat dan met Ben van den Burg. Wat ons betreft, volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan. En uh, voor de rest van de dag een hele goede zondag.